Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het wereld-antidopingagentschap WADA heeft bekendgemaakt... dat dit jaar 99 sporters positief hebben getest op het medicijn meldonium. Sinds 1 januari staat het product op de lijst van verboden middelen. In 7 van de 16 bevestigde dopinggevallen gaat het om Russische sporters. Afgelopen week werd bekend dat tennister Maria Sharapova... en schaatser Pavel Kolishnikov meldonium hebben gebruikt. Rusland krijgt twee maanden de tijd om het antidopingbeleid aan te passen. In mei wordt dan besloten of Russische atleten mee mogen doen aan de Olympische Spelen in Rio. Dat heeft de Internationale Atletiek Federatie IAAF gezegd. Rusland is door de IAAF voorlopig geschorst na vernietigende rapporten over dopinggebruik onder atleten. Een agent uit wijk bij Duursteden is opgepakt omdat hij tientallen bezoekers van homo-ontmoetingsplaatsen zou hebben gechanteerd. Volgens de politie hebben meerdere mensen een dreigbrief gekregen waarin stond dat er foto's van hen waren gemaakt op parkeerplaatsen langs de A1 en A27, die bekend staan als homo-ontmoetingsplekken. Als de slachtoffers niet betaalden, zou de agent de foto's publiceren. De Europese Unie en Cuba zijn het eens geworden over het normaliseren van hun relatie. In Havana is een akkoord ondertekend waarin staat dat de politieke dialoog wordt voortgezet... en dat er wordt toegewerkt naar volledig herstel van de economische samenwerking en de hulp aan Cuba. Over het akkoord is twee jaar onderhandeld. Een man die twee jaar geleden een ongeluk veroorzaakte op de A29... mag zijn taakstraf uitvoeren bij zijn slachtoffers thuis... In 2014 reed hij in op een file. Daarbij liep een man een dwarslesie op. Zijn zwangere vrouw verloor haar ongeboren kind. En hun drie kinderen raakten ook zwaar gewond. De slachtoffers hadden de dader vergeven... en zelf gevraagd aan de rechter of hij zijn taakstraf bij hun mocht uitvoeren. Het weer nog. Het is nog vrij zonnig en het blijft vanavond nog lang helder. Vannacht kan het landinwaarts licht vriezen. Morgenochtend begint opnieuw bewolkt, maar smiddag schijnt opnieuw de zon. En vooral zondag dan ook flink wat zon bij een graad of tien.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 zijn we weer voor het tweede uur Zandvoort Draaidoor, door, maar dan iets anders. Mijn naam is Hans Wassenaar, ik wens u heel veel plezier... en natuurlijk om half zes het weer voor het komend weekend. En omdat het weekend zo'n zo beetje voor de deur staat... Earth and Fire met Weekend. Thema angst bij de Toon Hermans Voor mensen die te maken hebben met kanker... wordt er elke tweede vrijdag van de maand... in pluspunt een speciale ochtend georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt ervaringen uitgewisseld... over alles en rond deze ingrijpende ziekte. En is net zoals elders in het land in de Toon Hermanshuizen als erg steunend ervaren. De eerstvolgende ochtend is vrijdag 11, 11 maart. En met als thema angst. Een oncologisch verpleegkundige is bij de bijeenkomsten aanwezig om de groep te begeleiden. Iedereen is welkom vanaf half elf tot twaalf uur in de Theo Hilberzaal aan de steunpunt. in ook in Zandvoort, Vleemingstraat 55. Deelname en ook de koffie en de thee is gratis. <middels> you yeah. De pubquiz. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een grootscherm in een gezellige ambiance. Deze editie van de pubquiz zal in de teken staan van de winter. Onder leiding van onze quizmaster Steven: Wie is de snelste en de beste? Want tevoren inschrijven kan aan de bar of telefonisch. Teams van maximaal 5 personen. 2,50 per persoon. Hou je van spelletjes? Dan is dit jouw avond. De datum is 11 maart. De tijd is 9 uur, de kosten zoals ik vertelde, dat was al 2,50. In Café Koper, telefoonnummer 023 5713 546. En de website is www.cafékoper.nl. Historisch digitale fototuntvoorstelling van Zandvoort aan Zee op een groot scherm. Met dit keer wegens enorme belangstelling en herhaling van het vissenloperpad en een rondje dorp. Commentaar is van Tom Drommel. Techniek en bewerking Bert van Beek. De voorstelling is alleen toegankelijk met een entreebewijs van 5 euro per persoon. En dat is inclusief twee consumpties geldig op de avond van de voorstelling. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Marcel Meijer via 06 138 37 000 of via info .nl. Kosten zijn 5 euro. Hotel Faber, Kostverlorenstraat straat nummer 15. Zandvoort aan Zee, uiteraard. Telefoonnummer is 023 5712 825. Als hij kon toeveren, kwam alles voor elkaar. Als hij kon toeveren, was niemand de sigaar. Als hij kon toeveren, kon toeveren, kon toeveren, kon toeveren, dan wilden alle mensen van elkaar. Ieder huis had honderd kunnen.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 Brengt die allemaal niet op Ik denk dat hij voor het begin al stopt Want zelfs de oma van zijn oma Had nooit een tovenaarsdiploma Als ik kon toveren Van alles voor elkaar? En, en niemand Als weet er van. Als ik hongen. kon toveren Dan werkt geen mens te zwaar En iedereen Als die zomer. Vanavond is het zover. Het eerste optreden van Grey van den Berg bij Rebel. Heerlijk smartlappen en zeemansliederen luidkeels meezingen. We maken er gewoon een gezellige avond van. Om acht uur beginnen we met de keeltjesmeren. En om half negen gaan de eerste toonladders gezongen worden. Vooraf een hapje eten? Maar uiteraard is dat mogelijk. Onze avondkeuken is deze dag geopend. En zingen mee met Grey. Dat is het toepasselijke naam van een nieuw koor dat ondanks in Zandvoort is opgericht. Het is een koor dat zich rond het Zandvoortse G. van de Berg heeft gevormd. En dat zich gaat toeleggen op smartlappen en zeemalsliederen. Het is de bedoeling dat de repetitieavonden iedere tweede vrijdag van de maand... tussen acht en half elf, gehouden worden in de gezellige lunchroom Rebel aan het Kerkplein. Er wordt gewoon gezellige avonden waarin we ook nog gaan zingen... Textboekjes zullen aanwezig zijn en het is helemaal gratis. Niets moet, alles mag, verduidigt Grey. Vrijdag, dus vanavond, is de eerste repetitieavond in Rebel. Die daar speciaal voor open blijft. Grey van den Berg kan zich, kon zich melden en wanneer de eerste uitvoering zal zijn. We wachten met spanning af.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 op hartje winter. Het westkustweerbericht weerbericht luidt als volgt. De middag verliep aardig met flink wat pe zornige perioden. De oosten- en noordoostenwind is zwak tot matig... en de temperatuur steeg, na 7 graden op de wadden... tot 10 graden in het zuiden. In het weekend houdt het droge weer aan. In de nacht en de vroege ochtend kan lokaal een misbank voorkomen... maar overdag laat de zon zich vaker zien. Af en toe trekken ook wat wolkenvelden voorbij. Een matige noordoostenwind voert frisse en droge lucht aan. Ondanks lichte vorst in de nacht... hoeven we de ruiten niet meer te krabben. Overdag wordt het, als de zon flink schijnt... 8 graden in het noorden tot 10 graden in het zuiden. Bij meer bewolking blijft de temperatuur iets achter. Ook volgende week verandert er weinig... aan de rustige en vrij zonnige voorjaarsweer. De nachten blijven fris, met soms een graadje vorst. Overdag is het maximaal 10 graden. Van 14 tot 19 maart aanstaande opent ruim duizend locaties... in zorg en welzijn hun deuren voor het grote publiek. Voor de vierde achterin volgende jaar... voert de grootste sector van Nederland campagne onder het motto... Zo werkt zorg. In Zandvoort houdt Ami ouderzorg op zaterdag 19 maart een open dag. Volgende week zaterdag is de landelijke dag van zorg en welzijn... en ook dit jaar opent Ami van 2 tot 4 haar deuren in zowel Huis der Duinen... A.G. Bodaan als meerleven. In alle vestigingen zullen rondleidingen verzorgd worden... waarbij onder andere een appartement en een fysioruimte worden getoond. Daarnaast worden bezoekers geïnformeerd over de zorg... dienstverleningsaanbod van AMI... over vrijwilligerswerk en over het werken en leren bij AMI. Ook voor scholieren die op zoek zijn naar vakantiewerk... wordt veel informatie verstrekt. Answer me, Lord above Just what sin have I been guilty of Tell me how I came to lose my love Please answer me, oh Lord She was mine yesterday I believe that love was here to stay Won't you tell me where I've gone astray Please answer me, oh Lord If she's happier without me Don't tell her I care But if she still thinks About me, please let her hear my prayer. Let her know I've been true. Send her back so we can start anew. In my sorrow, may I turn to you. Please answer me, oh Lord.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 De officiële startschot van de 30 wordt aangegeven om 8 uur. En de 18 kilometer gaat om 9 uur van start. Vervolgens kan tot 10:30 uur 30 worden gestart. Eerder of later starten is niet mogelijk. Op per dag 2 vind je ook het runnerstand. De finish is in het centrum van Zandvoort. Er kan worden gefinist tussen 12 uur en half 6. Na de finish ontvang je een medaille voor jouw behaalde prestatie. <coughs> Sorry. Bij de finish kan je ook bij overhandiging van jouw wandelboekje een sticker ontvangen ter herinnering van de 30 van Zandvoort. Bij de finish vind je verder enkele stands van onze partners. Bovendien is het heerlijk nagenieten bij een van de horecagelegenheden in de Haltenstraat of bij een van de strandpaviljoens aan het Boulevard. In het Zandvoen Museum of het Gasthuisplein kun je na de finish terecht voor een massage. Dit wordt vanaf de finish met borden aangegeven. De massage wordt verzorgd door de Nederlandse Genootschap van Sportmassage. En kijk voor meer informatie op www30 vanzandvoortnl Telefoonnummer 072-533-8136 En de website is www.zandvoortsequieren.nl.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 I have a moment before I go Cause I've been by myself all night I was so scared to face my fears Nobody told me that you'd be here So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 dreams Gezocht handjes om Zandvoort mooier te maken. Vooruitlopend op een structurele verbetering van de openbare ruimte van de boulevard wordt dit jaar een aantal maatregelen uitgeprobeerd. Nog voor de zomer plaatst de gemeente palmbomen en kiosken. Wordt er extra duin aangelegd en krijgt de muur van de Dolfirama op de burgemeester van Venemaplein een opknapbeurt. In 2020. Of in 2010 is deze blauwe muur... die volhangt met kunstwerken van inwoners van Zandvoort al aangepakt. Door de weersomstandigheden is de muur helaas minder vrij geworden. De muur wordt eerst gewit... en daarna worden er weersbestendige foto's... geprint op aluminium, van Zandvoort geplaatst. Een blikvanger voor het verleden, heden en toekomst van Zandvoort. Het schreven is dat voor de muur voor 1 mei klaar is. Daarna is er een feestelijke onthulling... voor alle deelnemers en bewoners... Voor het opknappen van deze muur zoekt de gemeente mensen... die willen helpen met het verven van de muur. Het Zandvoort Museum coördineert de metamorfose. U kunt zich aanmelden bij de beheerder Hille Janssen... het e-mailadres h.janssen of telefoonnummer 06-134-27671. En de deelnemers van de Blauwe Muur... kunnen hun kunstwerken vanaf eind maart ophalen in het Zandvoorts Museum. verfrissend grensverleggend optimaal ZFM ZFM If I listen long enough to you I'll find a way true. It's hard to live without somebody else, someone like you makes it easy to give, never think about myself somewhere. Helaas, mijn twee uur zit er weer op. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week vrijdag. Zelfde tijd en dezelfde presentator. Ik wens u een heel prettig weekend. En om mijn leuzen blijft altijd. Hou het gezond.